Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Vanavond was er een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU over de toekomstige samenwerking met de Verenigde Staten, nu Donald Trump president wordt. Conclusie is dat de Europese Unie niet bevreesd is, maar op zijn hoede, zegt minister Koenders. Hij zei dat het gesprek vooral over de strijd tegen terreur ging, over de klimaatproblemen en over Syrië. Anti-Zwarte Piet-organisaties klagen over de politie... vanwege de arrestatie van zo'n 200 demonstranten gisteren in Rotterdam. Drie samenwerkende organisaties vinden dat de bussen... waarmee ze uit Amsterdam kwamen, door de politie werden achtervolgd... alsof er criminelen en terroristen in zaten... en dat ze met veel machtsvertoon in Rotterdam werd belet... om verder te gaan naar Maasluis, zeggen de organisaties. Volgens de Rotterdamse politie hielden de betogers zich niet... aan het demonstratieverbod. Bij de zware aardbeving in Nieuw-Zeeland vannacht plaatselijke tijd... blijken zeker twee mensen om het leven te zijn gekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. Over schade is nog weinig bekend. De beving had een kracht van 7,8. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En zeker één vloedgolf heeft de oostkust bereikt. De Bulgaarse premier Borisov heeft het ontslag van zijn minderheidsregering ingediend. Hij deed dat nadat duidelijk was geworden dat de kandidaat van zijn partij de presidentsverkiezingen heeft verloren. Winnaar is de kandidaat die door de socialisten wordt gesteund, Roemen Radev. Die Radev staat bekend als pro-Russisch, maar noemt zichzelf ook pro-Europees. Max Verstappen is de Grand Prix van Brazilië als derde gefinished. Dat is zijn zevende podiumplaats al. Lewis Hamilton won de race. De leider in het WK-klassement Nico Rosberg werd tweede. En het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 3-1. Memphis Depay scoorde tweemaal en de andere treffer was van Arjen Robben. Het weer, vanavond droog. In het oosten gaat het licht vriezen. Morgen in de loop van de ochtend af en toe regen en 5 tot 9 graden. Dit was het echt. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZierfM. Zierfm. Met nu de nacht. ZFM Sit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 Ja yeah. Ah yeah Oeh. Sexy als ik dans mm -mm. Yeah. Oh, Weet je wat het is Ik heb geen goede moves Maar zie je niet dat ik Precies weet wat ik doe En ze kan het niet laten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 Als ik, ik mijn om, ga mijn voeten zo Ik voel me als ik dans. ja dat Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me als ik dans. ja je swingen je zo lekker dat het gaan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 Moving way too fast, I'm much too slow. me <laughs>